Hij wilde deelnemen aan een demonstratie toen hij te horen kreeg dat hij de straat niet op mocht. El Baradij keerde gisteren uit Wenen terug in Cairo en riep Mubarak op terug te treden. Op veel plaatsen in Egypte zijn anti-regeringsbetogingen uitgelopen op confrontaties met de oproerpolitie. Het gaat er hard aan toe. De demonstranten gooien met stenen en roepen leuzen tegen president Mubarak. De politie zet traangas en waterkanonnen in en schiet met rubberkogels. In Suez is daarbij zeker één dode gevallen.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 Het homohuwelijk blijft verboden in Frankrijk. Dat heeft het Franse Constitutionele Hof bepaald. Daar was een klacht ingediend door een lesbisch stel... dat vond dat een verbod op het homohuwelijk in strijd is met de grondwet. Maar het Constitutionele Hof denkt daar anders over. Het baseert zich op twee artikelen in de Franse grondwet... waarin staat dat een huwelijk alleen kan worden gesloten tussen man en vrouw. Uit opiniepeilingen blijkt dat bijna 60% van de Fransen vindt dat homo's moeten kunnen trouwen. Net zoals in veel andere Europese landen kan. Tennisser Andy Murray heeft zich geplaatst voor de finale van de Australian Open. Hij versloeg in de halve finale David Ferrer uit Spanje. Het is de tweede keer op rij dat de Schot zich plaatst voor de finale in Melbourne. Murray speelt tegen Novak Djokovic. Het weer. Zonnig en droog. Temperatuur rond het vriespunt. Vannacht matige vorst. Morgen verandert er weinig. Het is opnieuw zonnig en fris. Dit was het NOS Short. BeachNet.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 Love. Crazy, but you. Nothing is easy Nothing is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 En Ricky Glacius doet dat ook samen met de Luda Chris. In De derde week gaat de uh, omhoog tonight I'm fucking you en wel van 25 naar nummer 15. Dit is your breakdown op ZFM's antwoord. I, know you want me. I need it obvious that I want you too. So I already know what you wanna do. Here's a situation, been to every nation. Nobody's ever made me feel the way that you do. You know my motivation, given my reputation. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm. Dus voor Enrique Iglesias en Luda Chris. En tonight, I'm a fucking you. Gaat 10 plaatsen omhoog. Van 25, dus uh, naar nummer 15 alweer. En voor Brandon Flowers, Only the Young. 8 weken in lijst. Van 18 omhoog naar uh, 17. De nummer 14, die slaan we even over. Dat is uh, Mike Posner en Cooler de Me. Cooler de Me staat alweer 13 weken in lijst. Hij zakte deze week wel van 10 naar nummer 14.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 Mike Pas naar Cooler Than Me, 13 weken lijst, zak van 10 naar 14. CeeLo Green, It's OK, in de vijfde e week omhoog van 17 naar 13. Eganordi net met Angels voor hem, dus vier plaatsen verlies in de 11e week, hij zakt naar 12. En Kay Perry doet het nog slechter. Firework zakt in de 12e week van 5 naar nummer 11. De top 10 gaan we in met de nummer 10. En dat is de plaat die vorige week nog op 11 stond. En die is van Kesha. In de zevende week gaat We Are Who We Are de top 10 in. And dangerous if you wanna... And roll with us, cause we make the hipsters fall in love when we got our. We're selling our clothes, sleeping in cars, dressing it down, hitting on dudes hard. God. D t t t t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 Wind wij dan uit Noordoosten en die is overwegend matig van kracht. En voor de CFM Verkeersupdate gaan wij weer even naar de ANWB. CFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Moy van de ANWB. In de Randstad loopt het vast op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Muidenberg 4 en tussen Eembrug en Amersfoort Noord 5 kilometer. A2 Amsterdam Utrecht tussen Breukelen en Knoop met Oude Rijn 5 en op de A4 naar Den Haag tussen en en en Zuttenwouderijndijk 6 kilometer. A10 West naar Zaanstad 5 kilometer voor de Koentunnel en op de A12 bij Utrecht in de richting van Arnhem staat tussen Knoop met Oude Rijn en Driebergen 9 kilometer. A15 vanuit Europoort naar Rotterdam tussen Hoogvliet en het knooppunt Vaanplein 6. En vanuit Breda naar Rotterdam over de A16 tussen de knooppunten Ridderkerk en Terrechtseplein 4 kilometer. Bij Rotterdam staat er ook een kapotte vrachtwagen en wel op de A20 in de richting van Die Gouda. Bij de a 20 is alleen de linker rijstrook open en dat geeft een file van 3 kilometer. A20 naar Hoek van Holland tussen Knopend Gouwen en Nieuwekerk, 4. En op de A27 bij Utrecht in de richting van Almere tussen Houten en Knopend Rijn Zweert 4 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A28 utrecht Zwolle daar staat tussen Soesterberg en Leuze 7 kilometer.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 Adele, rolling in the deep. Zeven weken in de lijst vorige week op zeven. En ook deze week op zeven. Dus zeven, zeven, zeven, well, zeven, well, zeven, zeven, well. zeven. Alles zeven voor deze dame. Well, well, well. Nou, het is wel welletjes, vindt Duffy. Ik doe het beter, zegt ze. Well, well, well. En dat klopt ook wel, want zij staat zes weken in de lijst en ze gaat van dertien well, naar vijf. Well, well. We zijn de top vijf ingedoken van Europa aan het doen met Duffy. Er maar bij. Schrijf hem maar in, 23 juni 23 juni, ja dat is de geboortedatum Van Amé Anna Duffy En wij kennen haar natuurlijk Beter gewoon als Duffy 23 juni uh, 1984 Is deze wilson zangeres geboren Je hoorde erop nummer 5 Tijdens de year breakdown met Well, Well, Well De volgende Is nummer 4 well, Dat is natuurlijk Robbie Williams Gary Barlow en Shane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 Weer 14 weken lang in de lijst terug te vinden: Robbie Williams, Garly Barlow en Shame. Ze verdubbelen vandaag hun positie. Ze gaan namelijk van 2 omhoog naar uh, nummer 4, zeg maar. Nou ja, eigenlijk naar beneden. Your so, just... Breakdown wordt samengesteld door alle hitlijsten van Europa. Eén daarvan is de Nederlandse. De, enige echte, de En mocht ik die nou net even voor me hebben liggen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 Caroline van de Leeuw ofwel Carlo Elmerdaad met stak gaat van 10 omhoog naar 7. Zakker van 4 naar 6, de Black Eyed En in The Time. Rihanna blijft zitten op 5. En nieuw binnen op nummer 4, Ben Sanders. Kill for my broken heart. De nummer 1 van vorige week is de nummer 3 van deze week, Martin Solvlek. Hello. Bruno Mars met Grenade was vorige week 3, deze week 2. En Adela doet het goed, zij is de nieuwe nummer 1 in de Nederlandse top 40. Zij komt vanaf 2 en gaat dus nu aan kop. Wij verder met de top 3 van Europa. De eerste die we daar tegenkomen gekomen is Jason Roller Pixelot. En ja, ze zit alweer door me heen te zingen. In ieder geval Coming Home doet het goed van 9 omhoog naar nummer 3. was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 En voor de tweede week achter elkaar zijn de beste van Europa. De Black Eyed Peas en The Time. Alweer tien weken lang staan ze trouwens in de lijst op dit moment. Om de uh, top 10 even compleet te maken en langzaamaan naar beneden te lopen... ...zien we Rihanna, Who's That Chick, Pixie Lott, Jason Rulo en Coming Home... ...Robbie Williams, Carly Ballo Shame, Duffy, Wel, Wel, Wel... ...en dan gaan we naar 6 en dan vinden we Maroon 5, Give a Little More... ...Adele blijft staan op 7, Bob Sklar, Jean-Paul en Tshikzaak... ...en 9 is er voor uh, What's My Name van Rihanna, Kesha op 10... ...straks heel veel plezier je weekend in met uh, Karim en uh, Niels. Eh, uh, what? Is that it? Yes, it's over. do you like it? I don't know. I slept